Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In een huis in Enschede is vannacht een overleden persoon gevonden. Ook van de politie daar een gewonden. Wat er precies is gebeurd weten we niet. Volgens de regionale krant Tubantia kregen de hulpdiensten een melding van een brand in het huis... Van de vier mensen die gisteravond bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam werden opgepakt, zijn er drie weer vrijgelaten. De drie probeerden met een spandoek aandacht te vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Iemand anders zei op TikTok dat hij de orde wilde verstoren. Deze bezoeker van de herdenking stond vlakbij een van de aanhoudingen. Ik vond het zeer indrukwekkend. Waren het niet dat wij met de neus bovenop de feiten werden gedrukt dat er een omstander toch weer noodzakelijk vond om weer herrie te gaan schoppen. Er werd iemand werd, uh, vastgepakt, die had een ook bij zich. En die werd met vijf man uh, tegen de hand gewerkt. Er waren gisteravond extra veiligheidsmaatregelen op de dam uit vrees voor protesten. Flinke overstromingen op Curaçao. Door noodweer zijn daar meerdere dammen doorgebroken. Vooral het westelijke deel van het eiland heeft daar last van. Gisteren heeft de minister-president al een spoedvergadering georganiseerd... over de schade door het noodweer. En over een uur is in Roermond de kick-off van de bevrijdingsfestivals in ons land. Het was nog even spannend of het door zou gaan, omdat het terrein behoorlijk drassig is door de regenbuien van de laatste tijd. Maar de brandweer heeft flink wat water weggepompt, dus alles kan daar gewoon doorgaan. Straks vliegen de ambassadeurs van de Vrijheid door het hele land om op verschillende festivals op te treden. Eén van hen is Wende en zij gaat ook nog iets bijzonders doen voor politieke gevangenen. Per concert ga ik een petitie ondertekenen voor mensen die gevangen zitten, omdat hun de mond gesnoord is, omdat zij opgekomen zijn voor meer vrijheid. En ik denk dat wij onze vrijheid het beste kunnen vieren door die voor een ander mogelijk te maken. Wende is vandaag te zien in Limburg, Gelderland, Amsterdam en op Bevrijdingspop Haarlem. Dan het weer dan. Het zijn grote verschillen in ons land. In Friesland en Groningen pittige bijen. In de rest van het land is het droog. En laat de zon zich ook af en toe zien. Het wordt 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En dit is de tweede uur van het programma. Elke zondag van 10 tot 12. In het eerste uur hadden we nog een verzoeknummer van Alexander van Inge. Mocht u nou ook eens een keer een verzoeknummer hebben. En dat aan ons kwijt willen. U kunt ons bellen in de studio. Vlak voor de uitzending op zondag van 10 tot 12 zijn we hier aanwezig. En u kunt ons ook bereiken via Facebook. We hebben een eigen pagina. CFM Jazz. En daar kunt u een berichtje achterlaten. En dan nemen we natuurlijk graag een verzoek mee in, een, uh, in het plannen van een uitzending. Het nummer wat ik net draaide is van Linda Mae han Een uh, bassiste. Het album heet The Aventurine uit 2019. En het nummer heet Ebony. Ik ga verder met Max Bennett. Max Bennett is een, een bassist. En hij heeft um, ja, een lange carrière achter de rug... Ik heb een album uitgekozen, dat heet Max Bennett Place uit 1955. En hij wordt hier onder andere vergezeld door Mel Lewis op drums, uh, Carl Fontana op trombone. En ik zit even door het lijstje te kijken of er nog meer bekende artiesten optreden. Ja, Helen Carr zingt op dit album en verder nog zijn er een aantal onbekende artiesten. Maar ook uh, zie ik Dave McKenna, die zien we natuurlijk ook vaker terugkomen. Het nummer wat ik ga draaien heet DC, Max Bennett. I'm a And I'll go on playing with fire Until I have learned my heart has been burned They say I shouldn't dream of your face in the moon They say all of my dreams will be nightmares too soon Let them talk, let them say what they want to If it makes them feel happy that way I'll always love you no matter what they say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 en Helen Carr als zanger uh, is. Ik ga verder met Hampton Hughes. Het nummer heet Blues voor J.L. en het komt van het uh, album Live at Memory Lane uit 1970. Luister naar Hampton Hughes met Blues for J.L. Ik kan het nummer helaas niet helemaal draaien... omdat het gewoon veel te lang duurt. Hampton Hughes is een autodidact en jazzpianist. Hij heeft in zijn tienerjaren al met toonaangevende jazzmuzikanten... in de Westcoast van Amerika gespeeld. Zoals Dexter Gordon, Art Pepper, Shorty Rogers. Hij is zelfs met Charlie Parker samengespeeld. Hij heeft in het leger gezeten, het Amerikaanse leger... en is daarna zijn eigen trio begonnen... met onder andere Red Mitchell... en heeft daar een uh, aantal goede albums mee gemaakt. Daar is later Jer Jim Hall bij gekomen. Um, en hij heeft zelfs nog met uh, Charles Mingus gespeeld. Hampton News, Blues for J.O. Ik ga verder met een uh, sprong in de tijd. Ik ga weer naar... Een... Dat was de verkeerde knop. Ik ga weer naar een, uh, een jazzpianist... En wel Emmet Cohen. Emmet Cohen is inmiddels een uh, grote naam geworden. Hij is uh, tijdens de coronaperiode aan de weg gaan timmeren... met uh, concerten vanuit zijn huiskamer. Die werden live uitgezonden op het internet. Emmet's Place, zo heet het, uh, die concerten. En in april 20... Uh, nee, maart 2023 heeft hij daar een uh, optreden gedaan... samen met Kurt Rosenwinkel... En daarvoor ga ik een nummer draaien, You've Changed. Oh, dit nummer duurt helaas wat te lang, dus dat ga ik niet helemaal draaien. Kurt Rosenwinkel en Emmett Cohen. Kurt Rosenwinkel met uh, Emmett Cohen. Ik ga verder met uh, Lenny Tristano en Warren Marsh. Lenny Tristano was eigenlijk de mentor van Warren Marsh. Warren Marsh is een, um, een saxofonist en Lenny Tristano is een pianist. Ze hebben een, een groot aantal opnames samen gemaakt... en het is eigenlijk, um, staat eigenlijk aan het begin van de zogenaamde Cool Jazz... En op de, het album Intuition uh, zijn een aantal nummers uh, uitgebracht uit de periode 1946-1956. En dat zijn geweldig mooie opnames met, um, met ja, eigenlijk uh, voor die tijd uh, bob, jazz, uh, zoals het uh, toen eigenlijk werd uitgevonden. En um, voor niet Tristano was Warren Marsh een van de grote Jazz impro um, Improvisionist. Ik weet, imp nou, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat in het Nederlands zegt. Improvisers in het Engels natuurlijk. Um, goed. Um, Warren Marsh stond vaak in de schaduw van uh, Lee Konitz. Daarmee heeft hij veel opgetreden. En ook Lee Konitz uh, had als mentor uh, Lenny Tristano. Ik heb een nummer uitgekozen. Dat is uh, geschreven door Warren Marsh. En het heet Jazz of the Two Cities. En het hij speelt daarop natuurlijk samen met Lenny Tristano. En niet zozeer met um, Warren Marsh. Ik ga verder met um, Jimmy Heat. Op 30 april overleed Percy Heat. De familie Heat bestond uit drie broers: Jimmy Heat, Percy Heat en Albert Tootie Heat. Ze zijn alle drie grote jazz-iconen. Percy Heat was een uh, jazz uh, Jimmy Heat een uh, saxofonist en uh, Albert Heat was een drummer. Ze hebben samen gespeeld onder de naam van Heat Brothers. Percy Heat heeft onder andere heel lang gespeeld met het Modern Jazz Quartet. En heeft onder andere samengespeeld met Miles Davis, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Wesmond, Comedy, Thelonious Monk en Lee Konitz. Ik heb een uh, nummer uitgekozen dat heet Dead Deer. En het komt van het uh, album What You're Waiting For uh, van de Drie Broers uit 2021. Deer. Ik ga verder met uh, Ilja Rijngoud... een Nederlandse trombonist. Hij is een van de leidende trombonisten... in ieder geval binnen Europa geworden... en misschien zelfs uh, over de hele wereld. Hij speelt modern, creatief... en uh, ja, ga vooral luisteren en genieten van... Ilja Rijngoud met het nummer Gregory is Here... het komt van zijn album Nice Mess uit 2022. Ik kan het nummer niet helemaal draaien... want het duurt wat te lang... maar Genoeg om een uh, uh, mooie indruk te krijgen van Ilja Rijngoud. U luistert naar de Nederlandse trombonist uh, Ilja Rijngoud... met het nummer Gregory is Here. Ik kan het helaas niet helemaal draaien... want ik heb nog twee nummers uh, staan voor het einde van dit, uh, dit uur. En die wil ik ook graag nog draaien. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van... Jess Maya Horn en her Noble Force. Jess Maya Horn, een uh, Amerikaanse. En uh, het album heet Dear Love. Het komt uit uh, 2021... En ik ga het nummer draaien. Where is freedom? Jasmaya Horn. U luistert naar Just Myer Horn met uh, het nummer Where Is Freedom. Ik uh, ben eigenlijk al toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending van CFM Jazz. En dat nummer is uh, Betty Larceny. Het wordt uh, uh, uitgevoerd door Terrell Stafford, de trompetist. Het komt van zijn album Brother Lee Love Celebrating Lee Morgan uit 2015. Het is dus een tribute aan de ja, bekende trompetist Lee Morgan. Nou is dat ook een van mijn uh, favoriete trompetisten. Dus ga vooral genieten van het nummer Patty Larceny uit uh, uh, het album uh, Brotherly Love Celebrating Lee Morgan door Terrell Staffords. luistert naar Terrell Stafford. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Volgende week zit Peter hier. Nog een fijne zondag en tot een volgende keer.